Uur. Het NOS Journaal. Anno Duivené de Wit. Goedemiddag. PVDA houdt grote manifestatie in Amsterdam. Maas bij Venlo bereikt hoogste punt. En Marine Le Pen officieel nieuwe leider voor Nationaal. Dan het weer. Droog, overwegend zonnig en een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Maxima tussen 9 en 11 graden. Morgen bewolkt en regenachtig, het wordt dan een graad of acht... en namorgen kouder en af en toe kans op een bui. Een nieuw jaar, een ander Nederland. Dat is het motto van een door de PvdA georganiseerde manifestatie. Links en progressief Nederland komen vandaag bij elkaar in Amsterdam. Verslaggever Marcel Bril is erbij. Marcel, uh, de manifestatie staat op het punt van beginnen. Het moet dus anders. Vraag is natuurlijk, maar hoe dan? hele goede vraag en daar zal geen duidelijk antwoord op komen. Dat weten we vooraf al, dat is ook wel eens overzichtelijk. Dat is ook niet helemaal de bedoeling hoor. Men heeft gezegd we gaan hier niet weg met een akkoord van links of progressief Nederland. Nee, we willen allerlei geluiden laten horen. Laten horen wat er allemaal anders is dan wat het kabinet zegt. Want dat is wel duidelijk. Men wil afstand nemen van het kabinetsbeleid. En de organisator is eigenlijk Job Cohen, de voorman van ...van de PvdA-fractie. En ook hij, uh, net bij binnenkomst, geloofde niet in dat er één antwoord vandaag komt. Ik denk dat daar een heleboel antwoorden op komen. Dat lijkt me ook heel goed. Het zijn allemaal verschillende mensen die er allemaal zo'n idee over hebben. En die er ook allemaal uh, de, ja, de energie hebben om daar voorstellen voor te doen. En dat lijkt mij het leuke van vandaag. Maar denkt u ook dat er één antwoord komt? Kijk eens, er zijn allemaal verschillende mensen. Ik denk dat de richting allemaal wel hetzelfde zal zijn. En ik hoop ook dat er veel ideeën en veel creativiteit in zit... Ja, dat was Job Kohen die aan het einde van deze manifestatie zal gaan spreken. Er komen ook nog wat andere politici. GroenLinks-leider uh, uh, mevrouw Sap en uh, de heer Roemeren van de SP zullen ook gaan spreken. Maar uh, Pechtold weer niet. Die was wel uitgenodigd. De D66-leider, die vindt het te veel een mediamoment als hij daar uh, gaat staan. Die wil niet uitstralen. We zijn het helemaal met elkaar eens. Want dat zijn ze dus niet. Hè. Ze vinden wel dat het kabinetsbeleid weg moet en anders moet. Maar een oplossing hebben ze niet. Uh, dus hij zegt... Ik ga hier niet staan alsof er een prachtig plaatje is Zie links de Linkse oppositie, nu is het eens met elkaar zijn. Dus hij zal er niet bij zijn. Maar ja, het idee is toch, denk ik, als je links wil verzamelen... dat je een soort van macht bij elkaar wil krijgen om een, een tegenstem te kunnen laten horen. Maar één antwoord is er niet, wordt net gezegd. Waarom dan toch zo'n bijeenkomst? Ja, het is niet alleen maar een politieke bijeenkomst. Uh, ja, de redenering van de organisatie is wat we heel erg graag willen, is dat er weer wat positieve energie komt. Hè. Ze willen ook niet zuur zijn. Dat wordt vaak gezegd: links is zuur. Dat willen we niet uitstralen. Vandaar ook dat er heel veel columns zijn. Uh, dat er uh, uh, ook optredens zijn van zangeressen, uh, bijvoorbeeld Hint en Do. Maar uh, er wordt ook inhoudelijk erg gediscussieerd met vertegenwoordigers van het, ja, zo heet het dan altijd, het maatschappelijk middenveld. Ik heb hier al mensen rond die lopen als FNV-voorzitter, um, mevrouw Jongerius, is, het COC is aanwezig, Greenpeace is aanwezig. Men wil het gewoon hebben over de thema's die zij belangrijk vinden. En dat is al een belangrijk doel, zo vindt de organisatie. En dan hoef je het dus niet 100% eens met elkaar te zijn. Maar um, de coalitie hoeft dus niet bang te zijn voor deze bijeenkomst dat er echt wat gaat veranderen na vandaag in Politiek Nederland. Verslaggever Marcel Bril bij de grote linkse manifestatie... een nieuwjaar, een ander Nederland in Amsterdam. Bij Venlo heeft de Maas het hoogste punt bereikt. Het water stond vannacht op 17,1 meter boven NAP. Het is wel minder dan vorig weekend. Volgens het waterschap Peel en Maasvallei zakt het waterpeil alweer. In elk geval kunnen we zeggen dat de piek van de roer in erop. ...langzaam aan het verdwijnen is. Wat wij zien is dat het bovenstroomse meetpunt in Sta... ...dat dat in elk geval al laat zien dat de afvoer daar aan het dalen is. En dan heb je het over van 135 kubieke meter per seconde naar 125. Volgens de gemeente en de Rijkswaterstaat... ...veroorzaakt het hoge water bij Venlo vooralsnog weinig problemen. Het water trekt wel veel bekijks... ...en de politie waarschuwt dat kijkers worden bekeurd... ...als ze mensen hinderen die daar aan het werk zijn. De Noord-Limburgse dorpen Aaien en Bergen zijn nog altijd geïsoleerd door het hoge water. De Maas heeft daar de toegangswegen overspoeld. En daarom worden, net als gisteren, vrachtwagens van het leger ingezet als pendeldienst. Weet u het nog? Eind vorig jaar de computerworm die Iraanse computerslam legde. Volgens de New York Times is die ontwikkeld door de Verenigde Staten en Israël. Die twee landen hebben de worm met de naam Stuxnet getest in Dimona in de Negev-woestijn, schrijft de Amerikaanse krant. En in Dimona staat ook de enige Israëlische kernreactor. In de herfst van vorig jaar viel een vijfde van de computers in de Iraanse kerninstallaties uit. De regering in Teheran gaf later toe dat er beperkte schade was aangericht. Israël zei vorige week nog dat het Iraanse kernwapenprogramma door de computeraanval jaren achterop is geraakt. Volgens deskundigen is er nog nooit zo'n goed ontwikkelde computerworm geweest als Stuxnet. En wie erachter zit, is officieel nog steeds niet bekend. Dit is het NOS-journaal, Het Anno Duivenee de Wit. Ze is de dochter van Marine Le Pen en gekozen tot nieuwe leider van het Franse Front National. De extreemrechtse partij werd sinds de oprichting in 1972 geleid door haar vader, Jean-Marie Le Pen. Hij maakte vanmorgen de nieuwe leidster bekend aan de partij. Mesdames en messieurs, voor de eerste keer in de geschiedenis van ons mouvement. Nationaal... had er niet één kandidaat voor de president, maar twee kandidaten. Jean-Marie Le Lepende, aftredende voorzitter van het Front Nationaal... neemt het woord en hij zegt dat het de eerste keer is in de geschiedenis van het Front Nationaal... dat er niet één kandidaat is voor het voorzitterschap, wat hij zelf altijd was natuurlijk... maar dat er twee kandidaten zijn. Voici dus de resultaten. En het is nu tijd voor de uitslag. Bruno Colnich... 5.522 voix, soit 32,35%. Bruno Golnisch, de ene kandidaat, heeft ruim 5.000 stemmen gehad. Marine Le Pen, 11.546, soit 67,65%. Marine Le Pen est élue président du Front National. En Marine Le Pen, de andere kandidaat, dochter van Jean-Marie Le Pen... eindigt als eerste met ruim 11.000 stemmen. Tweederde meerderheid dus. En vader en dochter omhelzen elkaar op het podium... ten overstaan van vele honderden enkele duizenden aanhangers... van het extreemrechtse Front National. Correspondent Frank Renaud was bij het partijcongres in Tours... Volgens hem zal Marine Le Pen wel een iets andere koers gaan varen dan haar vader. Ze wil wel duidelijk wat uh, moderner in aan de partijen geven. Ze ziet er zelf natuurlijk wel een stuk moderner en jonger uit dan haar vader. Maar ook haar standpunten zijn liberaler. Ze is bijvoorbeeld vrij liberaal over abortus in tegenstelling tot haar vader. En ze praat zelf nooit meer over de Tweede Wereldoorlog. Wat haar vader natuurlijk wel aan de lopende band deed. Is zij een stemmetrekker daarmee? Ja, het lijkt het wel. Ze heeft met name uh, de anti islamretoriek uh, dat heeft veel steun onder de Franse bevolking ook. Ze verzet zich sterk tegen wat zij noemen de islamisering van Frankrijk. Als er nu presidentsverkiezingen zouden worden gehouden in Frankrijk, zou ze op een derde plaats eindigen na Dominique Strauss-Kahn, de socialist, en Nicolas Sarkozy, de huidige president. Zou Marine Le Pen eindigen met 17 tot 18 procent van de stemmen, wat een hele respectabele score is als je naar de geschiedenis van het Front National kijkt. Tijdens de overstromingen in de Australische staat Queensland zijn veel kangoeroes en koala's verdronken. Door de hoge waterstand spoelden koala's in het rampgebied uit de bomen. Veel kangoeroes werden door het water ingesloten waardoor ze geen voedsel meer konden vinden. Volgens Australische natuurbeschermers hebben de overstromingen ook ernstige gevolgen... voor de schildpadden langs de kust van Queensland en voor de vogelstand. Veel schildpaddeneieren eieren zijn verdwenen en babyvogels zijn uit hun nesten gespoeld. Slecht nieuws voor burgemeester Jacobs van Helmond. Hij wordt opnieuw beveiligd. Dat betekent bodyguards en bewaking bij zijn huis. Volgens het OM zijn er nieuwe ontwikkelingen, maar welke dat zijn, wordt er niet bijgezegd. Vorige maand zaten Jacobs en zijn vrouw zelfs ondergedoken vanwege ernstige bedreigingen. Die hebben te maken met het openen van een tweede koffieshop in Helmond. En daarmee moest de illegale handel in drugs worden teruggedrongen. Vorige maand droeg Jacob zijn taken tijdelijk over aan een ander. Of dat nu weer nodig is, is nog niet duidelijk. De Libische leider Gaddafi heeft geen goed woord over... voor de opstand in het buurland Tunesië. Hij ziet de verdreven president Ben Ali... nog steeds als de wettige leider van zijn buurland. Volgens Gaddafi is er niemand die Tunesië beter kan leiden dan Ben Ali. Intussen praten de politieke leiders in Tunesië verder over de vorming van een regering van nationale eenheid. En niemand mag daarbij buiten de boot vallen, zegt waarnemend president Mibaza. Waarschijnlijk zal zo'n regering van nationale eenheid besluiten tot politieke en economische hervormingen. Er zijn 3000 stemlokalen, dus in die zin zal het nog wel een tijd duren. Eer er een... Nou, daar gaat even iets niet goed. We zijn iets te snel. Komt zo meteen. De eerste uitslag van het referendum over Zuid-Soedan is bekend. 97 procent van de Soedanese emigranten in Europa wil dat het zuiden zich losmaakt van het noorden. Ruim 600 mensen brachten hun stem uit. De stembureaus in Soedan sloten gisteren en het tellen van de stemmen is nog in volle gang. De officiële uitslag laat nog even op zich wachten. Maar volgens correspondent Koert Lindijer, en hier komt hij, is wel duidelijk dat een grote meerderheid voor onafhankelijkheid heeft gekozen. Er zijn 3000 stemlokalen, dus in die zin zal het nog wel een tijd duren... eer er een overzicht is van de gehele uitslag hier in Juba uh, vanochtend. 20 stemlokalen daar heeft... 95% van de mensen gestemd en 97% van de mensen hebben voor afscheiding gestemd. Dus geen verrassing, de algemene verwachting komt uit... meer dan 90% van de Zuid-Soedanezen stemt voor afscheiding. Nou, dat zijn bijna dictatoriale percentages, zou ik uh, bijna zeggen. Um, als al die stemmen zijn geteld, dat is naar verwachting dus over een week of uh, drie... hoe gaat het dan verder... Officieel wordt de uitslag bekendgemaakt op 15 februari in Khartoum. En het allerbelangrijkste is natuurlijk dat het noorden... In, uh, in de vorm van president Omar al-Bashir, dat die de uitslag erkent. Tot nu toe heeft hij steeds gezegd dat hij dat zal doen. Buitenlandse waarnemers zeggen dat het referendum probleemloos is verlopen... zonder fraude, zonder uh, geweld. Dus alles wijst erop dat uh, over een kleine maand iedereen officieel weet... dat op 9 juli dit land de 54ste onafhankelijke staat van Afrika gaat worden. Koert Lindeijer vanuit Soudaan. Op de A76 bij Heerle heeft een dronken vrachtwagenchauffeur... een ongeluk veroorzaakt omdat hij op de snelweg probeerde te keren de politie. Dat lukte niet omdat de weg plaatse daar te smal voor is... om dat in één manoeuvre te doen. Hij kwam daarbij dus dwars over de weg te staan. En uh, twee aankomende auto's uh, zagen dat te laat... en zijn uh, onder de vrachtwagen geschoven. Alle vier betrokkenen moesten naar het ziekenhuis. De chauffeur uit Bosnië-Herzegovina is geopereerd aan een armbreuk... en daarna meteen aangehouden voor verhoor. Sport Judoka Edith Bos heeft bij de World Masters in Azerbeidzjan een bronzen medaille gehaald. Ze verloor in de halve finale van de klasse tot 70 kilo van de Franse wereldkampioen Lucie Decos. Zwaargewicht Henk Grol werd al in de eerste ronde uitgeschakeld. Hij was ziek, maar besloot toch aan het toernooi te beginnen. Edwin Kalker is bij wereldbekerwedstrijden in Eagles... 16e geworden in de viermansbob. Gisteren eindigde hij op dezelfde plaats in de tweemansbob. Van Kalker maakte in het Oostenrijkse Eagles zijn rentree in het wereldbekercircuit... na de mislukte Olympische Spelen in Vancouver van vorig jaar. En dan de Europese kampioenschappen Shorttrack in Heerenveen. Sebastiaan Timmerman, een uur geleden hoorden we al dat Anita van Doorn en Jorien Termoors door waren naar de volgende ronde op de 1000 meter. Zijn er inmiddels meer Nederlanders in actie geweest? Ja, drie, de drie mannen in het individuele toernooi. Schinkie Knecht, Niels Kerstelt en Freek van der Wart. En daar kan ik eigenlijk kort over zijn. Zij zijn ook makkelijk door na de tweede ronde van die duizend meter. En dat is dan de kwartfinales die vanaf half twee ongeveer op het programma staan. Schinkie Knecht won heel overtuigend zijn heat. Eerder dit weekend pakte hij zilver op de 1500 meter. Gisteren ging het mis op de 500 meter. Pakte hij geen medaille, werd hij vierde. Daarna was het de beurt aan Niels Kerstelt. Ook hij heel overtuigend. Als winnaar in zijn heat door. En Freek van der Wart, daar geldt hetzelfde over. De Fransman Thibaut Fauconnet won ook heel makkelijk zijn heat. En dat is de grootste tegenstander voorlopig van Shinki Knecht. Want de Fransman gaat aan de leiding in het uh, klassement na twee afstanden. Met een hele ruime voorsprong op Knecht. Dus als Shinki Knecht nog wil dromen van het goud, uh, het overal goud op dit Europees kampioenschap, moet hij hopen dat Fauconnet een fout gaat maken en in de kwart- of de halve finales eruit uh, wordt gereden. Dat dus allemaal later vanmiddag. En dan aan het slot de 3 kilometer, dan weten we wie er uh, Europees kampioen is geworden. En de relay, de, de ploegen bij de mannen en de vrouwen Nederland. Ook daar uh, bij zowel de mannen als de vrouwen in de finale. En zeker medaillekansen voor die twee teams. Dan de hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. De PvdA houdt in Amsterdam een grote manifestatie. En ook groenlinksleider Sap en SP-voorman Roemer zijn erbij. De Maas bij Venlo heeft het hoogste punt bereikt. Er zijn veel kijkers, maar de problemen vallen mee. En Marine Le Pen is de nieuwe leider van het Franse Front National. Ze volgt haar vader Jean-Marie Le Pen op. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. hier over de En de eerste grote tv hit van dit seizoen is een feit. Ja, dit is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag uh, Schaken in Wijk aan Zee. Onze vliegende kiep E2-E4, Jules van der Wart, is er. En uh, Cassie kijker natuurlijk ook met Ron van Gouwen. Nou, deze week probeerden programmamakers thema's... die vaak op een negatieve manier in het nieuws zijn... op een wat positievere manier in beeld te brengen. Rappers... Langdurig werklozen, Suriname homo's. Maar of dat uiteindelijk nou ook allemaal slaagt... en die motieven zo zuiver zijn, ik weet het niet. Bovendien, sporthistoricus Jurrit van der Voren. Te gast dit uur op de perstribune. De man die aan de basis stond van het uh, eerste Europese succes. Hoort hem al even lachen. Rien is Israël, voetballer van huis uit. Goedemiddag. Goedemiddag, waar moest u om lachen? Toen ik zei van. Nou, ik begreep je de, de aankondigingen. Toen begreep ik al waar maar, het over ging. Nou, waar zou het over gaan? Ja, zo. Nou, nou zal, zal ik het zeggen? Eh, zeg, het, zeg het maar. Ja, we kunnen het zelfs even laten horen. Eh, Herman Kuiphoff, 1970. En hier beleven we met het mooie momenten. Nederlandse voetbalgeschiedenis. En daar gaat de cup. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Milaan is een beetje van Feyenoord. San Siro is op het ogenblik helemaal van ons. Herman Kuiphoff op de televisie. Euforisch natuurlijk, helemaal uh, juichend. Want voor het eerst een Europa Cup in Nederlandse handen, in Rotterdamse handen, Feyenoord. En uh, Rienus, uh, ja, je moest, ja, je hoort het aankomen. Hè. Dat is toch altijd het moment weer? Ja. Hoe zou het komen? <laughs> Ja, ik heb daar uh, mijn be bekendheid uh, veel aan te ja. danken. Dat ik, uh, ja, in die wedstrijd heb ik toevallig een call gemaakt. Ja, toevallig. Ja, en, uh, en ik was de aanvoerder, dus... Zo gaat dat. Uh, nou, zo uh, word je ook later nog uh, af en toe herkend, ja. Ja, toch herinner ik me, want ik was uh, een ventje toen. Uh, nou, nee, dat mag <laughs> ik niet zeggen. Ik was wel een goede tiener, eerlijk is eerlijk. Maar dat Herman of toen zei, want sommige zinnen blijven dan altijd hangen... daar ben je aanvoerder voor. Dat je die goal maakte. Ja. Nou ja, daar moet je ook geluk bij hebben. Het was een, een klutsbal tussen, tussen het, een aanvallen van ons en een verdediger van Celtic. En die kwam ideaal voor mij terecht. En, op het hoofd, hè? Op het hoofd. En, als, dat, dat soort dingen hadden we met uh, koptennis hadden we al zoveel keren gedaan. En toen die bal kwam, was ik, was ik eigenlijk al zeker dat hij erin ging. 1-1 werd het. 1-1, ja. En vervolgens de verlenging over Kindval 2-1. Ja. Maar het is natuurlijk een onvergetelijk moment in de carrière, zoiets. Ja. Je maakt het nooit mee. Nee. Meer ook. En uh, ja, het is uh, ook nog uh, dat Feyenoord uh, de eerste Nederlandse club was die die uh, Europa Cup 1 won. Dat jaar daarvoor had uh, vol, volgens mij een Ajax uh, de, de Europa Cup finale verloren. En nou ja, uh, dat is natuurlijk uh, voor ons was het geweldig. Het was ook de afgelopen uh, periode uh, een tijd waarin Feyenoord en Rotterdam stilstonden bij het overlijden van een van de medespelers van ja. toen. Uh, uh, Koemulein, hoe, be hoe, hoe beleef je als uh, oudspeler van dat glorieuze Feyenoord het wegvallen van zo'n uh, zo makker? Ja, dat is, uh, dat is triest nieuws voor ons. Bij, buiten dat Koen een uh, geweldige speler was, was het ook een, uh, een aardige vent. En uh, als, je hem, als je in contact met hem kwam, de, uh, de laatste jaren heb ik hem een, een aantal keren gezien. Het was altijd prettig om uh, met hem uh, te praten, altijd dol. En uh, ja, dat is natuurlijk uh, dan, uh, het nieuws uh, wat je niet uh, graag hoort. Nee, ik kan me voorstellen... Uh, dan ontstaat in de publiciteit de discussie... dit is de feienorde van de eeuw. Dat zijn de, de koppen die je ziet. Ja. En vervolgens worden daar, als iedereen weer bij zinnen komt... toch een paar vraagtekens achtergezet. Wat vindt, uh, wat vindt Rienus Israël? Nou, ik... Kijk, ik, ik beoordeel niet iemand... Uh, omdat hij de feienorde van de eeuw uh, en dat hij sterft, dat ik dan... Uh... Dat ik dan uh, meer leed heb als, uh, als, als zoals ik Koen ken, Al zou die niet uh, Feyenoorder van de eeuw zijn. Dan vond ik het nieuws nog zo triest als, uh, als dat nu, nu is geweest. Uh, maar als ik uh, dan toch een mening uh, moet geven over wie de beste Feyenoorder was. Dan ben ik het eigenlijk al mee eens dat, uh, dat Koen toch uh, de beste speler was. Uh, bescheiden, uh, fysiek. Niet de allersterkste. Maar ondanks uh, ze, dat hij dat fysiek niet de sterkste was... was het een geweldige speler. Hij, uh, hij had uh, acties dat hij... Uh, ja, uh, elke bek wist eigenlijk wat, wat er zou ja. gebeuren. En, en toch... Uh, ging hij er altijd langs. En uh, buiten dat hij die, die prachtige bewegingen en versnellingen had... had hij ook nog uh, het overzicht om, om een balletje nog op iemand zijn kop te leggen. Dat was het uh, unieke van, van Koen. Ja. Um, je, je als ouder wordende oud-voetballer... kom je natuurlijk telkens voor dit soort uh, zaken ja. te staan. Hè? Koen Moulijn overleden, vorig jaar uh, de, de man van Feyenoord... Fred Blankemijer. Was en, ook een van, belangrijke figuur uh, voor Feyenoord. Post de afgelopen dagen. Ja. Ja, dat is, is het nadeel als je ouder wordt. Ja, maar ja, en het voordeel als je zelf maar ouder blijft worden. Ja, als je, dat, je dat, uh, dat je het nog mee kan maken. Ja, ja. ja dat, ja. Uh, ja, ja. dat uh, is uh, triest nieuws, maar dat, uh, dat hoort bij het leven. Wij vragen, uh, Rinus, onze gasten altijd naar hun sportmoment van deze week. Uh, wat heb je gekozen? Nou ja, in, e in eerste instantie zou je zeggen maar dat het, uh, de dood van Peter Post... Dat is natuurlijk uh, triest nieuws. En Een ander punt, de benoeming van uh, Messi tot uh, voetballer van het jaar. Nou ja, <laughs> als, je, als je mij vraagt wie is de beste speler van de wereld op dit moment, dan is dat ook Messi. Zullen we even luisteren naar de uh, uitreiking? Ja. Ladies and The gentlemen, Al de la FIFA pilotador, el ganador del Ballon de Oro. The winner is Lionel Messi. Nou, wij hadden uh, Rinus Israël nog even gehoopt op Wesley Snijder, ja. natuurlijk. Hè. Maar ja, dat is uh, nou ja, als, als de verkiezing afhangt van de, de speler die uh, de meeste uh, bekers heeft gewonnen. en ook de meeste invloed heeft gehad op, de, op, dat, op die resultaten. dan zou Snijder een, een, een, een, een goede kandidaat geweest zijn. Maar ook, dat uh, ja, is, is al onbekend, Iniesta en Savi hadden dat kunnen zijn. Want die, die hebben een heel goed seizoen gespeeld bij een club, kampioen geworden. Maar zijn ook wereldkampioen geworden. Maar als je me eerlijk vraagt, wie, wie is de beste speler op dit moment? Dan is dat Messi. Ja, wat vind jij mooi aan Messi? Wat, die, wat kan die allemaal? Of nou, je kan beter zeggen, wat kan die niet? Ja, wat kan hij niet? Ja, misschien een, een goede sliding maken. Of dat hij een goede kop, uh, in verdedigend opzicht een goede kopper is. Nou ja, het is... Hoe die, hoe die man de bal beheerst en, en, en de bewegelijkheid... en op het juiste moment wegkappen van de tegenstander... een 1-2'tje een, een kunnen maken en de, de ruimte zien om een 1-2 te maken. Al, al is die ruimte er, of, of, normaal gesproken niet. Ja, het is geweldig. Ja. De UEFA, die, want nu wordt alles op één hoop gegooid: hè? De, de voetballer van het jaar, de, de wereldvoetballer en de Europese voetballer in één melting pot. Maar ja. straks worden ze uit elkaar gehaald, hè? Ja. zegt uh, meneer Platini van de UEFA. Is dat een goede ontwikkeling, denk je? Dat we toch weer een Europese voetballer ook kunnen kiezen? moeten kiezen. Ja, is het, de bedoeling dat het alleen in Europe... is het de bedoeling dat hij alleen in Europese competitie speelt? Of uh, nou, tellen ik... Brazilianen en Argentanen daar niet meer mee? Ja, dat, dat is de grote vraag natuurlijk. Hè. Ik, ik weet niet precies hoe het eruit gaat zien. Maar uh, ze, willen, ze willen het toch weer uit elkaar halen. Omdat ze zeggen, ja, in Europa lopen ook grote voetballers uh, nou, op ja, de, de velden. De, de andere drie kandidaten, de, volgens mij, waren uh, Europese ja. spelers. Savi, Iniesta, Sneijder. Ze maar ja, er wel bij. Uh, nogmaals, als ik de keuze moet maken als ze me vragen wie is de beste voetballer van de wereld, dan is dat Messi. Ja. Of wie ook het beste gepresteerd heeft in, in alle competities, dan heb ik mijn twijfels. In de, bij Barcelona heb je geweldig gespeeld, maar heb een matig voor zijn doen. WK was, die, uh, maar, beste. Ja, was hij niet Messi. Uh, ja, was hij was het niet de beste Messi? We praten straks uh, uh, graag verder. Rines is Israël, ooit bij DBS landskampioen geworden. Later een glansrijke carrière in de jaren 60 bij Feyenoord. Hij vangt de, de mooiste sportverhalen. De vliegende kiep. De mooiste sportverhalen, Jules van der Wart, moet je nu weghalen uh, bij, het, uh, bij het schaken. Het toernooi in Wijk aan Zee. Ik hoor gezellige drukte. Ja, dat is het ook. Uh, 150 man in de sporthal de Mondriaan en uh, allemaal schaakliefhebbers. Misschien zijn het er 400, 500, ik weet het eigenlijk niet. Het wordt wel voor de 73ste keer gehouden, dit toernooi. En uh, ja, de toernooidirecteur is uh, Jeroen van den Berg. Dit toernooi, dat is eigenlijk het grootste toernooi van de wereld, geloof ik. Ja, dat klopt. Uh, zowel in kwantiteit, maar eigenlijk ook kwalitatief kunnen we dat uh, eigenlijk zonder enige channe wel zeggen. We doen uh, meer, ja, alles bij elkaar 1800 mensen mee de komende twee weken. Verdeeld over verschillende groepen. En uh, met de nummers 1 tot en met 4 van de wereldranglijst. Ja, mag je ook alleen maar heel blij zijn. Dus het, is, het, is, het is ook echt wel. De winnaar van, uh, van dit toernooi mag zich ook echt even de sterkste noemen. Een paar, paar weken. Ja, Dat is mooi, hè? want dit toernooi staat echt hoog aangeschreven in het buitenland. Ja, dat, ja, dat klopt wel. Ja. Het is niet, niet alleen in Nederland een vermaard uh, uh, toernooi. maar ook in het buitenland. Uh, we krijgen altijd vrij goede reacties uh, op wat we hier neerzetten. We krijgen ook veel bezoek altijd van buitenlandse organisatoren. Maar ze uh, zijn soms wel eens een beetje jaloers. Vandaag is het een hele drukke dag. Want wat voor mensen doen er allemaal mee? Ja, Zondag is altijd een hele drukke dag in ons toernooi. De volgende week zondag ook. Maar wat je, wat je nu ziet is het parlementair kampioenschap van Nederland is bezig. Ook het oud-parlementair kampioenschap. De me, de, sorry, de oud-parlementariërs strijden ook om hun eigen NK. En verder beginnen vandaag, begint vandaag de laatste ronde van de vierkampen en ook weer de tweede ronde in alle grootmeestergroepen. En, uh, dus ja, er is eigenlijk van alles gaande. Er staat een beroemde politicus naast me, meneer de Bas de Fortman. U heeft net gespeeld tegen de heer Van der Doel. Heeft u gewonnen eigenlijk? Ja, het is remise geworden. En is dat dan nog leuk, een remise om speciaal hierheen te komen of had u liever willen winnen? Nou, wij komen hier in de eerste plaats voor de reunie, de meeste van ons. Uh, Nagel komt zonder meer om te winnen. Maar ik denk uh, en niemand wil uh, uh, laten een ander winnen. We spelen er wel echt voor. Maar uh, het belangrijkste is de reunie. We doen het al 30 jaar. Dus uh, er zijn er, zoals professor van Huls die deze maand 100 wordt, die. Uh, uh, is ook en ik ook in 80 begonnen met uh, uh, dit schaaktoernooi om het parlementaire kampioenschap. Dus uh, we, verlangen, uh, we kijken er naar uit elkaar weer hier tegen te komen en te spreken. Het is een reunie. Wat heeft u zich voorbereid op dit toernooi? Uh, niet. En, <laughs> uh, er is een tijd geweest dat ik dat nog wel deed, dat ik partijen van uh, voorgaande jaren naspeelde en dacht: hé, hey, welke variant speelt hij? Even nakijken. Uh, maar nee, uh, uh, uh, het is geen beroepsschaak. U speelde tegen Van het Doel, uh, VVD-lid. Uh, is dat dan nog extra lastig voor u van, uh, van de andere kant? Nee, en die partijverschillen tellen niet. En we, we spreken hier met elkaar natuurlijk ook niet alleen over schaken. We hebben belangstelling voor wat er ook nog uh, in de Nederlandse politiek gebeurt. Van den Berg, ja, je ziet het, de reunie is het belangrijkste item. Er zijn heel veel uh, oud-politici aanwezig. Uh, ja, noemt u maar de naam eigenlijk. Ja, Jan Nagel speelt mee. De naam van professor Van Huls, Vial, Gerrit Valk uh, speelt van... mee. Ed. Ed van Tijn doet hem gelukkig weer mee, een paar jaar niet. Uh, Sietse Faber. Nou, dat zijn inderdaad wat uh, Basten, Gaij-Vortman ook al zegt. Het is voor die mensen een reunie. Ze komen elk jaar, en ik heb de indruk dat ze het ook hartstikke leuk vinden. Het is voor hun schaken een hobby. Maar... Wat ook al gezegd werd, als ze eenmaal achter het bord zitten... willen ze wel proberen van elkaar te winnen natuurlijk. Er staat toch ook wel wat op het spel. Het moet stiller gaan zijn, want de opening gaat beginnen. En daarna moet het echt helemaal stil zijn hier. Ja, dat is wel de bedoeling. Of als, de ronde, als je de gong hebt gehoord, dan verandert deze zaal in een serene rust. Dank jullie beiden. alvast. Het. Uh, zeg ik maar voor het gemak, hoog over schaaktoernooi erin is. Want het, het om de havenklap verandert het van... Nou, niet onder de havenklap, maar wel een nieuwe naam telkens. Hè? Mm. Ben je schaken? Nee. Dan <laughs> sprak hij op een dammer. Dammer het Nou, niet echt, maar dan weet ik de spelregels. Ja, nou ja. Uh, ja, Damme. Janus van der Wal hebben we natuurlijk gehad. Wereldkampioen. Ja, weer veel meer natuurlijk. Ja, ja We waren daar groot in. Uh. Ja, nou, ik heb misschien twee uh, setten vooruitdenken, maar die... Uh, ja, mm. die spelen het hele spel vooruit. Ja. Ja, dat is niet leuk. Uh, jij bent uh, voetballer uh, geworden ooit. Hè? Wanneer, wanneer is dat talent bij jou ontdekt? Wie heeft dat uh, op zijn rekening staan? Uh, Rines Israël, dat is een man voor het toen semi-betaald voetbal. Nou, met, uh, met veel moeite heb ik... Uh, ik ik ben uh, van origine uh, DOV'er. Dat is een club in Amsterdam-Noord. Daar kom je vandaan? He. Daar kom ik vandaan ook. En uh, met hangen en wurgen uh, kon ik een contractje krijgen... toen ik uh, volgens mij twintig uh, was bij DWS Amsterdam. En daar ben ik begonnen. De eerste wedstrijden ben ik in tweede begonnen. En, uh, ik Wij spreken nog... nu over begin jaren 60, denk ik. Hè? Want ja, je bent landskampioen met DWS geworden in. 62. Ik, we spreken 65. nu over 62. Ja, ja, ja. 62. En uh, nou heb ik een aantal wedstrijden in, in, in het tweede gespeeld. Een DWS speelde toen in de eerste, eerste divisie. Nou, na een aantal wedstrijden ben ik in het eerste gekomen en uh, op de halve van de competitie uh, in de Eerste Divisie is toen Arie de Oude bij DWS teruggekomen. Die had een half seizoen niet gespeeld. En uh, toen hij uh, bij DWS uh, weer begon, toen zijn we kampioen in de Eerste Divisie geworden. Uh, het jaar erop werden we landskampioen. Dus uh, stel je voor dat nu een uh, FCS Wolle nou, <laughs> promoveert en ja. uh, volgend jaar kampioen van Nederland wordt. Nou, in die trant uh, was dat. Maar jullie hadden wel een elftal, zeg. Maar we hadden een Goeie aardige elftal, voor een goed elftal. Uh, en we hadden een hele uh, enthousiaste trainer. Leslie Talbot, hè? Talbot. Uh, dus, uh, nee, dat uh, klikte gewoon. En toen hebben we ook nog in de Europacup gespeeld. Volgens mij zijn we in de kwartfinale gekomen. Toen Va hebben we... Ja. Van Raba, Eto, Keur zijn we uitgeschakeld. Ik herinner mij dat, Rienes, want ik was enthousiast natuurlijk. Ja. Voor de televisie. Jullie speelden op een middag tegen Djer, die uitwedstrijd. Die, hè, Fasas, Fazas in ja. de Hongarije. Vol, volgens mij verloren met 0-1 of zo. Ja, tegen het eind scoren de Hongaren. Ja. En dat was zo'n domper. Daaruit, hè? Ja, je ja, ja, ja, Het was bijna een jeugd maar het was heel erg hoor. Voor de fans. Voor de fans? Natuurlijk. Ja, helaas. Dat Vlies hoort. <laughs> het, is, het is niet het leukste. Maar het Vlies hoort er ook bij. En, nou, ik heb in DWS gewoon een, een goede tijd gehad. Ik heb er vier jaar gevoetbald. Uh, kampioen eerste divisie, landskampioen. derde seizoen, tweede of tweede of derde. En toen uh, het vierde seizoen, het laatste seizoen waren we nog vierde. Dus... Uh, ja, toen kwam je ineens bij Feyenoord, hè? Toen ben ik naar uh, Feyenoord get, uh, getransfereerd. En dan heb ik ook een uh, fantasia, de, uh, geweldige periode meegemaakt. Ja, daar hebben we aan, aan koppen wat laten horen over uh, Celtic Feyenoord... in San Siro, in Milaan, 1970. Um, maar wat maakte dat, dat Feyenoord van toen op weg naar die uh, finale... Dus in 70, hè, tussen 65 en 70 zo goed? Uh, hoe kwam dat? Een geweldig uh, fysiek uh, team, sterk team. Met uh, fysiek sterke spelers, verdedigend, he heel goed. Geweldige... Naast jou stond Theo de Tank natuurlijk. Theo Laassams, ja. <laughs> en uh, we hadden een geweldig middenveld met uh, Van Harnichem. Nou Dat uh, was ook een, later een van de uh, beste voetballers die Nederland heeft gehad. Wim, Wim Jansen, ook geweldig. Hassiel was de meest vrije middenvelder. En aan de linkerkant hadden we Koen, Kindval en Henk Werri... die uh, ook een geweldige trap in zijn rechter en linkerbeen had. Het was gewoon een, een uitgebalanceerd uh, ge gezelschap. Een uitgebalanceerd uh, uh, gezelschap. Maar ja, um, het uh, uh, waren mensen die het blijkbaar ook goed met elkaar konden vinden. Hè? Want soms gaat het wel eens mis als je een goed gezelschap hebt... omdat er een eikel tussen zit. Ja, maar dat was uh, in die jaren niet het geval. Omdat er ook een, uh, een geweldige trainer de Happel... En uh, die gaf ons geen ruimte om, uh, om uh, dat er problemen tussen de spelers zouden komen. Ja, dat was geen praten, begrijp ik, Appel. Nee, nee. <laughs> wat wat, wat maar was wel, dat toch zijn kracht? Ja, geen praten. Uh, maar alles wat hij over voetbal zei, dat, uh, daar had hij, had hij gelijk in. En hij ja. zag het spel. Het was zelf een geweldige voetballer geweest. En uh, ja, een goede trainer. Oostenrijkse international. Oostenrijkse, ja, de weltmeister werd hij genoemd. Ja. Dus nou, dat uh, Pilater uh, wel bewezen, ook als trainer. Was dat de man uh, voor wie je ook ontzag had? Ja. Weinig woorden, kleine loer uh, en veel je, be je beentjes bewegen. Ja. En, en gaf hij wel een specifieke opdracht uh, als verdediger... dat hij zei, van er uh, kan gebeuren vandaag Rienis, maar uh, jij bent het beton? Nee, dat... Nee. Met Theo de Tank? Nee, maar hij gaf ons wel het vertrouwen dat, uh, dat, dat we elke tegenstander uh, konden hebben. Ja. Dat we goed genoeg waren om, uh, om, om te winnen. Waren tegenstanders ook bang voor jullie defensie? Want ik bedoel, er stonden wel uh, uh, uh, fysiek sterke mannen, hè? Nou, misschien in, uh, in Nederland hadden we een... Uh, hadden we dat, die, misschien die, die naam. Maar in het buitenland uh, telde dat niet. Nee. Want hoe ben jij bijvoorbeeld dan uh, in San Siro overeind gebleven... tegen, de, tegen die uh, de Schotten? Want Celtic was wel een, uh, een club van naam en faam toen ja. in die tijd. Nou, we, we gingen er als uh, underdog uh, naartoe. Maar we hebben ons eigenlijk een beetje geïrriteerd... aan, aan, aan, aan de warming-up van, uh, van Celtic. Die maakte er een, een of andere demonstratie van. En uh, toen hebben wij het idee gekregen... omdat er toch eens... Uh, om te laten zien dat wij uh, op die avond in ieder geval beter waren. Ja, want er uh, was ergernis blijkbaar. De ja. heren waren aan het showen geslagen. Ja, en in de dachten... warming-up. En uh, ja, dat heeft ons eigenlijk uh, gesterkt. Jullie dachten dat gaan wij op het veld eens eventjes aanpakken. Dat hebben we gedaan. <laughs> Gelukkig wel. Rines, ik praat straks uh, graag met je door. Rines Israël. Nu uh, even terugkijken op wat er op uh, tv zoal... Uh, te zien was deze week vooral aandacht voor de beeldvorming... van rappers, langdurig werklozen en het land Suriname. Was er nog wat op tv deze week? Kassie kijken met Ron Vergouwen. Op RTL 4 startte deze week de nieuwe reality-show Hotel De Toekomst... waarin presentator Martijn Krabé acht werklozen... de kans geeft op een baan in een nog te renoveren hotel... Een heel nobel idee. Om deel te nemen moeten ze drie maanden lang huis en haard achterlaten... en keihard aan de slag in het hotel. En het wordt afzien. Verbouwen, leren, werken en met acht vreemden dag en nacht doorbrengen. Een betaalde baan en voor iedereen. Want dit programma is geen afvalrace en werkeloos zijn is geen wedstrijd. Nee, geen wedstrijd dus. Maar van de 6000 kandidaten die zich hadden aangemeld... werden er uiteindelijk toch maar acht uitgezocht en die willen we blijkbaar dan toch zien leiden. Tuurlijk, ze kiezen er zelf voor... en ze hoeven natuurlijk niet mee te doen van de sociale dienst. Maar de kandidaten vinden zelf nou ook niet bepaald dat ze een keuze hebben. En hoeveel sollicitaties heb je gedaan, als ik vragen mag? Uh, nou, in de afgelopen elf maanden zit ik nu aan, Nou, als ze wel, heb geteld 54. Zo gauw je geen 20 meer bent... Bij afgeschreven. Volgens mij tel je in deze maatschappij, tenminste hier in de buurt, niet meer mee. Als je vroeger geen toekomst meer zag, dan ging je gewoon het leger in. of je emigreerde naar de andere kant van de wereld. Tegenwoordig hebben we daar dus als laatste redmiddel allerlei reality-programma's voor. Want binnenkort start bij RTL een soortgelijke serie voor herintredende moeders. En ook SBS 6 komt binnenkort met een show om werklozen weer aan een baan te helpen. Volgens de zenders gaat het om maatschappelijke betrokkenheid. En dan zijn 1 miljoen kijkers natuurlijk gewoon leuk meegenomen. En ja, dat er wel eens een busje van uitzendbureau Tempo Team voorbij rijdt... dat ziet er natuurlijk gewoon erg leuk uit. Deze week waren veelvuldig beelden uit Suriname op tv te zien. Zo speelt de soap Goede Tijden, Slechte Tijden zich daar nu tijdelijk af. Het tripje van de crew is uiteraard gesponsord door vele bedrijven... van de Surinaamse vliegtuigmaatschappij tot de producent van een muskietenbandje. Het zou subtiele promotie voor het land moeten zijn... maar vooralsnog levert het klokhuisachtige educatie-TV op. Maar die mensen hier, die, die hebben niet... Maar volgens mij zijn ze gelukkiger dan, dan wij in Nederland. Maar je kan niet vergelijken. Als je niks hebt, dan weet je niet beter. Ja, maar onderschat die educatieve waarde niet, hoor. Want nu weten alle GTST-kijkers dat je met naaldhakken nooit de jungle in moet gaan. Het is hier echt fantastisch. We staan hier midden in de jungle en weet je dat ze hier niet eens schoenen dragen? Het nieuwe NCV-kookprogramma Terug naar mijn Rotti van tv-kok Ramon Beuk... heeft een hele andere insteek ter promotie van Suriname gekozen. Aan de hand van het koken met de plaatselijke bevolking en een spoorloosachtige zoektocht naar zijn roots leren we Suriname pas echt goed kennen. Voorgerechtjes, dat is niet echt Surinaams. Gewoon al het eten op tafel. Eens kijken hoe ze reageren. Suipping, peper, suiker. Je kunt het land bijna ruiken. Mooie tv. Maar ja, daar kijken dan weer geen anderhalf miljoen mensen naar, zoals bij GTST. Op Nederland 3 probeert knuffelmarokkaan Ali B het beeld van jonge rappers op te fleuren met Ali B op volle toeren. Een rapper maakt een hippe versie van een oer-Hollandse hit uit vervlogen tijden. En de zanger van dat nummer maakt dan weer een tulpenversie van zo'n lijp rapnummertje. En dat levert de tv op neem nu alleen al de ontmoetingsscène van vorige week... tussen Adi B. en oud-songfestivalzangeres Lenny Koer. Uh, leuk om je te ontmoeten. Dat vind ik ook. Dank je wel, gastvrij. Zie je Mag... jas uit doen? Uh, nee, wij ja. zijn rappers. Dat was, dat was eventjes heel vreemd. Zat er zaten gewoon zeeën tussen ons en dat kon je ook heel goed zien. En ik, zeg maar, die zee, dat, dat is gewoon een soort illusie. Lenny is gezellig. En Lenny heeft me bier gegeven. In de aflevering van deze week maakten Ali B. en consorten... een rapversie van Ben Kramers, Hij Was Maar Een Clown. En dat werd wel een hele vrije interpretatie. Voor Ben Kramer was het een echt leermomentje. Hij zegt nu heel anders en veel positiever... naar rappers en rapnummers te zullen luisteren. Maar of dat andersom ook zo is... En dan was er deze week ook nog Arie Boomsma... die probeert een lans te breken voor jonge homo's. Met een tv-camera erbij durven ze eindelijk aan paar maten te vertellen... dat ze homo zijn, in karo's uit de kast. Arie zegt dat hij komt filmen voor een ander onderwerp... schuift gezellig aan bij een potje gourmetten... en dan komt het hoge woord eruit. Wat ik jullie dus wil vertellen is dat ik op mannen val. Ja, het is niet anders. Niet dat het erg is, maar... Arie blijkt het op een integere manier aan te pakken... Overigens durfde Arie het nog niet aan om in Marokko een lesbisch meisje uit de kast te duwen. Voor haar islamitische ouders. Er blijft dus nog genoeg missiewerk over. Maar of een tv-camera daar nou het goede middel voor is? Kastje kijken met Ron Vergouwen. Ron, onze tv-rust Als u reacties uh, bijvoorbeeld hebt of nog eens wilt terugluisteren... ga naar onze website deperstribune.nl. Ja, ik denk dat je beter uit de kast kan komen bij Arie Boomsmarines in Israël... dan in een uh, voetbalkleedkamer. Gebeurt dat, of niet? Ja, ken jij homo's, uh, voetballers, topvoetballers? Of houden die dat voor zich? Ik zou er geen weten. Nee, hè? Gek nee. is dat. ze nog wel, dacht ik. Ja, van, ja wie dan? <laughs> ja, onze, ja, natuurlijk. Uh, van Zwieten. John Blankestein, Blanke, Ignace van Zwieten. Ja. Ja, die waren er ook niet geheimzinnig nee nee, nee, die kwamen er gewoon vooruit Gek, hè? Voetballers op de een ja. of andere manier. Ja. Ja, we halen onze schouders op, Rines. Die magel, ik denk het. U hoort dus een even, Jurrit van der Voren. Onze sporthistoricus Jurrit. op kop zei al... we gaan terug naar mist en voetbal en we schrijven welk jaar dan? 1968. En dat doe ik omdat komende woensdag ajax Feyenoord gespeeld gaat worden. En dat is omdat de wedstrijd in januari en december afgelast werd vanwege de sneeuw. En het is wel eens eerder gebeurd dat een wedstrijd tussen Ajax en Feyenoord opnieuw moest worden gespeeld. En dat was vanwege een mistwedstrijd. Maar mensen denken dan in eerste instantie, als ze zich dat kunnen herinneren, ja. jij waarschijnlijk ook, tuurlijk... Ajax-Liverpool. 66, hè? 5-1. Ja, ja. 5-1. Eerste goal, John de of Kees de Wolf heette die. Weet je ja. dat erin is? Ja. Dat was een onbekende jongen. Kende jij hem wel? Nee. Want die stond ineens op links bij Ajax. En niemand heeft hem gezien omdat het mistig was. Ja. En ze wilden ook niet, maar na één minuut lag hij erin. En dat was dus met de miswedstrijd van 1966. Ja. Maar er is er dan nog eentje geweest en mensen vergeten die wel eens. En ik heb daar ook geluidsfragmenten van teruggevonden. Ajax tegen Feyenoord. En die had gespeeld moeten worden op 21 januari 1968. Het was ook begonnen, meer dan 60.000 toeschouwers. Die waren al naar binnen het stadion in en toen zagen ze dit. Toen scheidsrechter Dorpmans voor de wedstrijd Ajax-Feyenoord... vanaf het middenveld de tribunes nog kon zien liet hij, hoewel toch nog met enige aarzeling, de elftallen aantreden. En de 60.000 toeschouwers vroegen zich af... of ze voor hun geld wel pakkende de waar zouden krijgen. Maar goed, de wedstrijd begon. En wij posteerden onze camera's zo dicht mogelijk bij het veld... waar het zich in het begin zo'n meter of 30 bedroeg. Eén grote mistwolk dus, net zoals in 1966... Alleen, toen ging de wedstrijd wel door, 1966, tot het einde. Maar uiteindelijk zou het worden gestaakt in 1968. Alhoewel het wel de bijnaam de mistwedstrijd kreeg. Het publiek kon namelijk amper iets zien. Feyenoord maakte nog de openingstreffer. Weet je nog wie ja. hem gemaakt heeft, nog nee. <laughs> Dat was ook zo mistig dat niemand het kon nee, zien. Waarschijnlijk de speler zelf heeft het ook nee. niet gezien. En ergens later in de mistwolken was het Sjaak Zwart die de gelijkmaker maakte. De filmploeg van Polygon is wellicht de enige geweest die dat moment heeft meegemaakt. Met deze 1-1 stand was de Ajax-aanhang uiteraard zeer gelukkig. Maar op dat moment riep iedereen binnen en buiten de lijnen: Ik zie geen bal meer. En daarom liet de scheidsrechter de spelers dan ook inrukken. Het publiek had daar veel begrip voor en zal, als het zijn kaartjes niet heeft weggegooid, in maart het duel nog een keer kunnen zien. En ik heb daar ook het ANP-nieuwsbericht van teruggevonden. Nou, dus... nou, le lees eens voor: ja, even, op kijk nieuws, dan. even kijken of ik nog kan nieuws lezen. Voetbal. De eredivisiewedstrijd ajax Feyenoord in het Olympisch Stadion in Amsterdam... is vanmiddag een half uur na het begin gestaakt wegens mist. De stand was toen gelijk, 1-1. Overwogen wordt de ontmoeting aanstaande dinsdag of woensdag... bij die stand voor te zetten. En het zoeken naar die nieuwe datum dat was trouwens nog wel een heel gedoe... want Feyenoord wilde eigenlijk niet meteen weer terug diezelfde week. Zoiets van twee keer naar Amsterdam in een week. Dat is toch iets te veel gedoe. En toen kwam het VARA-programma achter het nieuws op het idee waar Jan Tromp ook dus voor gewerkt heeft... Ja. om aan de kijkers te vragen om door te bellen... wanneer voor hun dan de wedstrijd zou moeten opnieuw worden gespeeld. En daar was de PTT niet blij mee... want het hele telefoonnetwerk in Nederland lag daarna plat. Daarna heeft de varen ook beloofd het nooit meer te doen. Pas in maart werd de wedstrijd uiteindelijk gespeeld... en het ANP-nieuws had ook daar een bericht over. En daarover zei het voetbal. De wedstrijd ajax Feyenoord in het Olympisch Stadion in Amsterdam... is geëindigd in een 1-0-overwinning van Ajax nadat bij de rust de stand nog steeds 0-0 was... doelpunten surendonk in de tweede helft uit een vrije trap van Muller. Ajax won dus die tweede wedstrijd die dan overgespeeld moest worden. En er is nog één ding waarom we die wedstrijd om af te sluiten moeten onthouden omdat er echt geschiedenis is geschreven. Het is de eerste keer geweest die Ajax Feyenoord in maart 1968... die in kleur is uitgezonden op de Nederlandse televisie. Dus de eerste voetbalwedstrijd geweest in Nederland... die mensen thuis konden kijken als ze een kleurentelevisie nou, hadden En nou, Als kleur. ze door de mist heen kwamen. Hè? Die was niet meer <lacht> aanwezig in maart. In maart was het goed weer. <lacht> dat was mooi weer. Herinner jij je iets van dat soort nee, wedstrijden? Nee, van die mis wedstrijd wel. Dan wist ik dat we met één op vol kwamen. En bij één en dat die gestaakt is. Ja. I ja, van die andere wedstrijd uh, weet ik echt niks meer. Die, die, die reprise? Die reprise. Nee. Ja, en vooral als je verliest, dan blijft hij niet bij. Nou ja, jullie gingen uit elkaar bij 1-1. Uh... Nee, maar die tweede wedstrijd... Ja, natuurlijk. kwam ja, ja, ja, een winnaar uit de uh, Begon op 0-0. Oh, begon hij op 0-0, ja. ja. Oké, okay, maar wat is, uh, goed, zo'n scheidsrechter moet die wedstrijd staken. Hè? Welk moment kiest hij dan uit? Tot hij uh, 1-1 uh, gescoord werd. Ben je zeker van? Dat hij wacht, uh, ja. het is een evenwicht, dan kan ja, het. Ja, dan... Uh... Dan is het verantwoord om, om de wedstrijd te staken. Die scheidsrechter heeft trouwens later... van heel veel journalisten nog wel op zo'n donder gekregen... omdat er al 60.000 mensen binnen waren... en ja. die kaartjes werden toen nog verscheurd als je naar binnen ging. Dus mensen hadden hun kaartjes niet meer... en konden bij de volgende wedstrijd niet bewijzen dat ze, dat geweest, ze, waren. Dat ze geweest waren. En als die wedstrijd van tevoren al was gestaakt... was dat probleem er niet geweest, want iedereen het kaartje nog had gehad. Dan moet je niet indenken dat het tegenwoordig gebeurt uh, met uh, 60.000 60 mensen. Ze moesten maar... extra politie erbij halen. Oh, bij die wedstrijd toen toen ja, om ervoor te zorgen dat dus iedereen ook binnenkwam... die zei dat ze een kaartje hadden. Oh. En dat er geen oplichters tussendoor gereden. <laughs> ja. Toen ging dat nog zo. Ja, er was nog een charmante manier van oplichten. Ja, en nu vliegen toen de, de steden. Toen gingen ze in ieder geval ja. uh, wat charmanter als tegenwoordig. Ja. Maar we hadden het net even over in wat onthoud je van wedstrijden ja. behalve natuurlijk de Europa Cup. Ja, niet, ik, uh, niet veel uh, wedstrijden uh, onthou je. Weet, uh, bepaalde dingen, die, die, die, die, tenminste bij mij, die zijn bijgebleven. Dat ik eens een keer bij Twente uit een bal keihard terugkropte en de trijder de keeper van ons dus stopte. Ik heb ons een bal in eigen kool gelegd, ook tegen Ajax. Ja, dat soort dingen die, die zijn wel bijgebleven, maar van de, van de, van de rest uh, het helaas. Is... Nee, nou ja, het is allemaal terug te vinden. Als je wilt. Als je Alles wilt, kan je terugkijken je en vinden. Ja. Ja. Rines Israël, straks uh, over de toekomst van Feyenoord, Rines, Want dat is toch een uh, puntje van zorg, ja. uh, neem ik aan... voor een Amsterdammer die lang bij Feyenoord gespeeld heeft ook. Uh, aan de gang is het EK Short Track in Heerenveen. Tiel, Sebastian Timmerman. We hebben gekeken naar de kwartfinales bij de vrouwen op de duizend meter. En er is nog één vrouw in dat toernooi op die duizend meter aanwezig. En dat is Anita van Dorens. Ze had het niet makkelijk in haar heat, maar werd tweede. En dat was net genoeg om door te gaan. Minder goed ging het met Jorien Ter Mors die vrijdag de finale wist te behalen van de 1500 meter. En in haar heat een disqualificatie kreeg, een penalty kreeg... zoals dat tegenwoordig heet. Het was ook een moeilijke heat, want ze had twee hele zware tegenstanders... de Britse Christie en de Hongaarse Bernadette Heidem. En je moet dus eerste of tweede worden om door te gaan naar de volgende ronde. Ze lag lange tijd op de derde plaats, Joerien ten uh, zette de aanval in... ten opzichte van Bernadette Hajdoem, en daar ging het mis. Ten raakte de Hongaarse, ging onderuit... En vanwege hinderen werd ze dus ook nog eens gedisqualificeerd. Maar omdat zij vrijdag wel in de finale heeft gestaan van de 1500 meter. Zien we haar later vandaag wel terug in de superfinale over de 3 kilometer. Maar geen punten dus voor Jorien te Mors op deze duizend meter. En dat is toch een tegenvaller. Maar goed, Anita van Doorn dus wel door op die duizend meter. We gaan nu zo kijken naar de kwartfinales bij de mannen. Uh, het hoogovenscore staat daar hoor geloof ik. Uh, in Wijk aan Zee, dat is in ieder geval de vertrouwde basis... en de grote namen, uh, Jules van der Wart. En de opening waarbij je ons uh, zojuist verliet. Ja, ik sta hier uh, eigenlijk achter het plastic nu... want in de zaal mag je niet praten. Je mag alleen maar kijken. Het is wel een hele drukte. Er staan gewoon 1500 mensen die... Uh... Hier uh, aan het schaken zijn of aan het kijken. En ik sta naast uh, Ivan Sokolov. Jij bent de commentator van dienst eigenlijk. Um, je hebt nu de partij nog niet uh, in de gaten gehad, want je zat lekker even in het restaurant. Maar wat is jouw taak precies? Mijn taak is: ik geef commentaar in een Corus Chess Pavilion. Drie. Uh, Drie dagen in de loop van het toernooi en een van de dagen is ook vandaag. Mijn taak is dat oké, okay. wij zijn nu net bezig bij de openingfase, dus ik zou in, in een verre kwartier geven bekijken welke partijen zullen interessant kunnen zijn en dan uh, die partijen nemen en om half drie beginnen met de commentaar. De commentaar zal lopen tijdens de eerste sessie, dus ergens tot uh, half zes, zes uur. En dat uh, is mijn taak, uh, dingen uit te leggen, mensen op de hoogte houden... En proberen uit te leggen wat het gaat in het hoofd van de grootmeester. Uh, wat is de manier dat de beslissingen worden genomen, wat was goed, wat was slecht. En dan naast dit, ik uh, kies ook de partij van de dag in een groep A en groep B. Dus dat is mijn taak in de loop van deze toernooi. Wat zijn je verwachtingen van toernooi? Wie, wie is het favoriet eigenlijk? Maar het is heel erg moeilijk om te zeggen. Natuurlijk, ik uh, zou toch denken dat de rating favorieten de favorieten zijn... Toen dus zeg maar, praat je over Anand, uh, Kramnik, Karlsen, Aronian. Aroniaan. Ik denk dat uh, een van die vier mensen zou het er nooit toch winnen. Heb je ook naar de politici gekeken? Nee. Zou ik eens gaan vragen? <laughs> ik sta hier ook naast een oud-VVD'er, uh, meneer Hein Makreel. Uh, u heeft net gespeeld. Tegen wie eigenlijk? Tegen Willem Pasteurs. En? Wim Pasteurs. Ja, en heeft u gewonnen? Ik heb gewonnen. U gaat met een goed gevoel naar huis? Ik ben zeer tevreden. Alleen het duurt weer een jaar hè, voordat hij hier kan spelen. Ja, nou, uh, vanmiddag nog één partij. Het, uh, we spelen vandaag twee partijen. Dus uh, ik weet nog niet tegen wie dat zal zijn. Want dat moet je met die, uh, die ronde Zwitsers altijd maar afwachten. Maar uh, ik heb in ieder geval twee punten veroverd. En dat is heel goed voor mijn doen. Ja, en uw uh, volgende partij speelt u tegen een andere winnaar? tegen iemand die ongeveer hetzelfde resultaat heeft gehaald als ik. Een hele onbeleefde vraag. Mag ik uw leeftijd vragen? 79. Ja, want u heeft 22 jaar in de Kamer gezeten. Voor de GVD Eerste Kamer. In de Eerste Kamer, ja. Nou is hier ook nog de heer Van Hulst. En die wordt dit jaar 100 tijdens het toernooi. Over een paar dagen 100, ja. Dat... En die heb ik nog in de Eerste Kamer meegemaakt toen hij daar fractievoorzitter was. Eerst van de CHU en vervolgens van de CDA. En uh, dat was een van mijn angstgekens. Als ik tegen hem moest spelen was ik altijd op de zevende zet de pion kwijt. En, uh, ik kon me ieder jaar weer voornemen om te zorgen dat het niet gebeurde. Maar het gebeurde toch natuurlijk. Van Hulst is geweldig. Hoeveel uh, is ieder jaar? Dertig jaar al zo ongeveer. Pardon? Ik al jaar speelt u hier al? Uh, ik denk uh, ongeveer 30, uh, 30 jaar geleden dat ik voor het eerst meegedaan heb, ja. Vorig jaar uh, deed hij een nog mee, uh, Ed van Tijn, uh, doet mee, Jan Nagel. Allerlei beroemde mensen die uit de politiek voorkomen. Uh, ja, uh, we hebben zo'n uh, vast groepje dat je ieder jaar weer tegenkomt. Dit jaar zijn er een paar nieuwe bij. En eh, ja, daar zitten natuurlijk een aantal grote namen tussen. Dat is. Eh, daar heb ik wie is, de, wie is de beste schaker? Ja, dat vind ik. Ik denk dat eh, op, eh, op ritting beoordeeld van deze de groep die nu meespeelt, Smaling, de, de sterkste is. Ik hoor net in mijn oor gefluisterd dat de 100-jarige heeft gewonnen van Ed van Tijn. Dat uh, zal de hele groep met gejuich begroeten. Niet omdat we de hekel hebben aan het van geen zins, Maar we gunnen het allemaal Johan dat hij wint. Het moet een beetje ingetogen zijn, he, want er mag niet gepraat worden binnenhoofd. Ja. Dat, uh, die felicitaties die komen dan straks wel. Dank u wel. De heer Van Hulst, oud-senator uh, voor de Christelijke Historische Unie... Die is een partij dus wint op 100-jarige leeftijd in Wijk aan Zee. Rinus, je kan wel topsporter blijven, maar ja, dan moet je wel een sport kiezen... die fysiek wat minder van je vraagt. Ja, dat je kunt blijven zitten. Hè. Zo is het. Um, jij kan rustig zitten en nadenken over de toekomst van Feyenoord. Wat moet Feyenoord anders gaan doen, denk jij? Nou, dat uh, zijn ze dit seizoen, de afgelopen seizoen al mee begonnen. Of de, dit seizoen. Dat, uh, dat ze de jeugd... Uh, moeten inpassen door de, door de financiële omstandigheden. En uh, ja, dat, uh, dat is geen garantie... dat je dan ook uh, een vooraanstaande rol kunt spelen... in de Nederlandse competitie. Nog niet misschien. Maar. Nee, nog niet. Maar ook de uh, jonge spelers... die hebben de baat bij in een elftal te komen... Waar een, uh, waar een goed geraamte staat... dat, dat uh, wat geroutineerde spelers zijn. En, uh, en dan is het uh, makkelijker voor jeugdige spelers... om zich aan te passen. Ja. Als, als dat nu het geval is... want nu zijn er te veel jonge spelers... die nog niet het, uh, het niveau hebben... dat Feyenoord mee kan strijden... om, om de... Om de, Hoogste om, plek, hè? Ja. om de betere plaatsen. En, uh, en helaas... is de financiële toestand van Feyenoord... niet van die naart... Dat, uh, dat het eruit ziet... de komende jaren... om wat oudere spelers aantrekken van een goed niveau. Zeg je daarmee uh, dat Feyenoord de komende jaren... maar moet leven sportief gezien met een mindere positie in de Eredivisie? Ja, dat... Want dat geld komt er niet. Nee, dat geld, uh, dat is een <lacht> groot probleem. En... Uh... En ja, alleen uh, als je financieel de mogelijkheden hebt, als fijn dat je financieel de mogelijkheden hebt om twee of drie goede spelers aan te trekken, dan, uh, dan zouden ze ook meer baat hebben bij de jeugdspelers. En dan hebben ze ook nog het, uh, het, het probleem dat, uh, dat Thomasen niet fit geraakt, want het is dan nog een van de weinige spelers in de selectie die je uh, routine hebt. Die ook een winnaar is en die ook die jonge jongens uh, tot, uh, op een hoger niveau zou ja, kunnen brengen. Het is maar de brengen. vraag of Thomas ooit ja. terugkomt. Nou ja, dat is de pech. Dat is grote pech. Ja. Ben en beenhakker, zijn dat de goede mensen op de goede plekken? Op dit je? moment wel, ja. ja. Want die hebben uh, veel kriti uh, geen kritiek, krediet bij de, bij de, bij de supporters. Ja, maar en beenhakker uh, komt wat onder vuur te liggen, begrijp ik toch, ja. uit het geruchtencircuit. Maar hij is nog altijd wel uh, iemand die, uh, die krediet genoeg heeft... Om, om, om, om zich te kunnen handhaven. Elk andere trainer en elke andere technisch directeur... die bij Feyenoord zou zitten op dit moment met deze resultaten... Ja, Die hadden, als ze zouden willen vertrekken naar nou, een wedstrijd, ze zeer waarschijnlijk in een, in, achterin in de auto uh, met een deken over zich heen uh, het uh, stadion moeten verlaten. Heb jij nog altijd dat Rotterdamse hart? Want je bent een, een jongen opgegroeid in Amsterdam Noord, geboren ja. en getogen daar. 010 en 020. Ja, nou, dat telt voor mij niet. Nee, ik vind, nee. Ik, ik vind Ajax een prachtig, uh, prachtige club. En uh, nou, Feyenoord is daar mijn club. Maar ik heb niet die, die, die haat uh, nee, wie uh, die andere uh, maloten hebben. Dat is afschuwelijk ook uh, als je dat uh, bezighoudt. Wat ga je nou de rest van de, de, deze zondagmiddag doen? Wat doe je doorgaans? Doorgaans had ik uh, met dit weer had ik om, uh, om, om mijn fiets te zetten. En dan had ik mijn rondje gemaakt uh, van een anderhalf uur. En dan had ik weer het idee gehad dat uh, er door bij mij vergeleken niks was. De, de illusie moet je in stand houden. Ja. En, je, en je traint nog uh, youngboys uit young boys, ja, dat is mijn hobby dus geworden. Leuk. Dus dat uh, doe ik drie avonden in de week en een wedstrijd. En uh, nou, daar heb ik ook uh, de nodige plezier van. Ik wens je veel plezier in het voetbal, Rines. En fijn dat je hier wilde zijn. Graag gedaan. Hartstikke plezierig. Als u denkt, ik wil uh, de uitzending terugluisteren. Ik heb Rines Israël gehoord, maar Jan Tromp het eerste uur helaas gemist. Dan kunt u altijd via de website deperstribune.nl... Slash omroep, Max, uh, horen wat u graag had willen horen. Tot een andere keer en veel plezier deze middag bij de collega's van Langs de Lijn. Instituut Itsela presenteert... Waar gebeurde en wonderlijke vertellingen. Dat was uh, hartstikke eng natuurlijk, want je wist dat die gasten gewapend waren. Laat ik het heel kort zeggen, ik wil nooit meer naar Nederland. Hier in Nieuw-Zeeland hebben we geen VPRO en zelfs niets dat erop lijkt. Vandaar de depressie. Nieuwsgierig naar meer? Namens het voltallige bestuur heet ik u van harte welkom... ...vandaag kwart over zes in Instituut Itzerda. Radio 1, het nieuws van alle kanten.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 Ik voel me uiteraard betrokken en daarom ben ik vrijwilliger bij de stichting MS Research. Ik schrijf voor het magazine Rondom MS. Wilt u ook vrijwilliger worden of het onderzoek naar MS steunen? Kijk dan op www.msresearch.nl Dit is Radio 1.